Van drie uur. Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Pas op met vuurwerk. Die waarschuwing geeft de minister van Justitie en Veiligheid. Dit is het eerste jaar na corona dat er op veel plekken weer vuurwerk mag worden afgestoken. Maar door de harde wind is dat wel gevaarlijk. Vuurwerk kan omvallen of ineens een andere kant op vliegen. Nou, we hebben dit jaar eigenlijk voor het eerst in de praktijk het deelverbod. Hè, waarbij uh, knalvuurwerk en vuurpijlen niet meer mogen. Uh, en ik hoop dat iedereen zich eraan houdt en het ook op een veilige manier doet, zodat we aan de ene kant het traditie overeind kunnen houden, vuurwerk voor degenen die dat willen meemaken, maar ook op een manier dat het veilig is voor jezelf, voor de mensen om je heen, voor de hulpverleners. Door de harde wind gaan verschillende vuurwerkshows vanavond niet door. Rusland heeft weer meerdere raketten afgevuurd op Kiev. Er zouden zeker tien explosies zijn geweest in de Oekraïnse hoofdstad. Minstens één iemand is daarbij om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond. Het gaat weer steeds een beetje beter met musea. De afgelopen coronajaren waren het drama en zat een bezoekje aan het museum er niet echt in. Nu schieten de bezoekerscijfers weer omhoog. Ruim 1,7 miljoen mensen gingen dit jaar een dagje naar het Rijksmuseum bijvoorbeeld. Zijn er nog wel altijd een miljoen minder dan in 2019. 5, 4, 3, 2, 1. Nee, je hebt het aftelmoment nog niet gemist. Dit was een paar uur geleden in Nieuw-Zeeland. Daar is het nieuwe jaar al begonnen. En ook in Australië zitten ze al aan de champagne. In Kiribati in de Stille Oceaan, was het als allereerste 2023. Om 11 uur ging ze daar al het nieuwe jaar in. Het weer, het is de warmste oudejaarsdag ooit. Tussen de 13 en 17 graden is het. Het regent flink, ook waait het hard. Vanavond wordt het droger. En de eerste dag van 2023 begint met grijs en opnieuw veel regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. En viel in onze regio op de A10 knoop het Koenplein richting knoop het Amstel. Tussen Osdorp en Amsterdam buiten Veld het hier kleine 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, 30, uh, 30 miljoen. Dan wil, 30. wil ik wel denken over een nieuwe studio, hoor. Oh, dan, dan, jij... ben ik, dan ben ik wel zo. Ja, Oké. Okay, <laughs> ja. de een gozer ben je toch, hè? Ja, gauwe de... gozer. Ja, gozer. Zeker toch? weten. Niet te geloven. We krijgen een studio van Robbie Harms. Nou, aardig, toch? Ja, ja fantastisch. Bij deze zeg ik het uh, meteen toe. Nou, Mocht nou, het uh, bestuur ook luisteren. Ja, ja, ja, ja. Nou, dan hoop ik dat uh, jij de 30 miljoen uh, wint. Uh, Zeker. Nou, dank je wel. Dank je wel. Ja. Collega, nou. Ja, ja, ja. Oh, collega. Wat, wat gaan we in dit uur over uh, doen? Ja, we gaan uh, vooral ons bezig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 Van een spotje en uh, Jallammers. Ja, precies. En, en dat gaan we. Uh, uh, ja, ik ben benieuwd. We gaan natuurlijk uh, in het uh, laatste uur bellen met Randall Lawson. Um, en die heeft wat gepost op zijn Facebook. En ik ben benieuwd of Randall daar meer van weet. Oké, okay, je... ik ook. En we gaan een uh, hit draaien uit uh, het afgelopen jaar: een hele grote deze van Lisso. En About That Time.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 A woman to pump me up Feeling fussy Walking in my Balenciennes Trying to bring out the fabulous Cause I give a fuck Way too much I'ma need like two shots in my cup Wanna get up Wanna get down mmm.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 Vorige edities, was vorige, dat vorige edities hebben we dat wel gedaan. Maar dit jaar hebben we het gedaan omdat... in principe op de dag zelf komen er zoveel mensen... dat we niet precies alles kunnen op bijhouden. Dus we hebben gezegd, we laten dat los. Uh, mensen kunnen zelf gewoon een leuke muts halen. En dan ben je in principe ingeschreven. Nou, ja. ja, Die, die mutsje, daar is al een voorraad van geloof ik. Ja. Ja. <laughs>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 Om het weer netjes te klaar. Dus heel veel plezier. wel. Ja, gaat goed. Ja, dan. Jure, veel plezier. En, en, morgen, en dank, uh, dank uh, voor de komst. We gaan weer een uh, stukje muziek ja, nou uh, Ja, wij gaan ook een stukje muziek draaien. Ja, <laughs> Benno, maar uh, eerst nog uh, heel even over deze nieuwjaarsduik. Uh, de oudste van uh, Nederland. Ja. En uh, ja, ik ben eigenlijk net als uh, David uh, Molenburg, onze burgemeester, een uh, toekijker. Dat vind ik heel erg leuk uh, vanaf uh, de boulevard. En het is ook van harte welkom natuurlijk, hè? om even te kijken en te genieten van het programma eromheen. Ja, ja zeker. Je hebt om twaalf uur beginnen ze al met een gevarieerd muziekprogramma. Ja. En dat duurt tot drie uur en dan om kwart voor twee hebben we de warming up. Ja, ja, een beetje die springen. Die is altijd he? geweldig, een beetje springen en ja. dan word je begeleid richting de duik. Ja, en die is de dan duik. De duik, ja, die is ja. dan om twee uur.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 Dus. Zeker weten. Nou ja, ze zorgen in ieder geval uh, voor dat je het water in gaat. Dat je lekker uh, opgewarmd bent, uh, Benno. Ja. En Met de, ook de warming weer. up. En daarna natuurlijk ook gelijk weer en daarna, opwarm. En aan de ettersoep. En aan de Dus uh, dan komt het uh, helemaal goed. Morgen, van. je kan gewoon meedoen. Dus uh, ja, mocht, je nog, uh, mocht je je nog bedenken, Benno. <laughs> <hè>? <laughs> Ze hebben vast nog wel een plekje voor je om mee te duiken. <laughs> Dan Zees krijg je ook zo'n mooi Unox afloop. Oh, oh, is dat zo? Okay. Zeker, zeker weten. Nou ja, morgen de nieuwjaarsduik. 4000 mensen verwachten uh, hier in uh, Zandvoort. Dat is nogal wat. Is dat veel? Ja, dat weet dat, ik weet ja, het Ja, dat vind ik behoorlijk wat hoor. Oké, okay, oké. Okay. Dus nou ja, niet dat... zo groot als uh, Scheveningen, maar. Uh,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 Een plaat, heel veel bekende platen, de best disco in town. Inderdaad, zo heet ook deze plaat van de uh, Ritchie Family. Het is uh, half vier geworden, tijd voor de evenementen. Maar voordat we daarna beginnen, ja. ga ik nog even naar een evenement... Uh, in Engeland uh, bij Londen, uh, in uh, Alexandra Palace. Oh. En daar wordt gedart, het uh, week, uit, oh, ja. week uit darten. Ja, en ja, dat ja. Uh, volg ik uiteraard. Ja. Gisteren moesten uh, twee Nederlanders het uh, tegen elkaar opnemen. Dirk van de.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 ...winst, zeg maar, komt hij in de kwartfinale terecht. Nou, geweldig. Dus bij deze de update... En, uh, en Raymond, spannend. En, de, de, de... Nou, die ligt er al uit. Oh, die ligt er al uit. Die kan al uit. Ja, alleen uh, Michael van Gerwen is uh, nog over nu uh, van de Nederlanders. Ja. En die spelen overmorgen weer. En uh, moet ik even kijken, hoor. Het uh, hmm. moet overigens wel een beetje uitkijken waar je een Chineesje gaat halen in Londen. Dat had die Raymond van... Uh, hoe heet die van naam, uh, had er een beetje... Uh, Raymond van Barneveld. Ja, die had er een beetje last van. Ja, cool. Klopt, klopt, Nou, Michael, die moet 1 januari weer. om 10 over 10, s'avonds. Oh, dan pas. Tegen Chris Dobie. Oh, nou. Dat de beste man mogen winnen, zullen we dan zeggen. Zeker weten, pijltjes gooien, hè. Ja, ja, ja. Pijltjes gooien. Pijltjes gooien. Oké. wat ook volop gedaan. Ja, nog steeds, nog steeds. Ja, ja, oké. Maar geen bekende namen uit voortgekomen. Oh, nog geen talenten. Nee.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 worden ze verrast en daarop getrakteerd? En er zijn al heel veel aanmeldingen. Ja, er zijn een van mannen. Dus 70% is al uh, aan uh, kaarten, is al startbewijzen noemen ze het, is al uitverkocht. 7000, geloof ik. 7000, ja. En um, daarvan zijn 5000 zijn er al ingeschreven. Um, de Family Walk uh, is uitverkocht. Uh, dat is natuurlijk ook het, het leukste. Natuurlijk met je gezinnetje lekker meedoen. Dat is voor de 6 kilometer. De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 in het, uh, in het uh, Natuurpark, hoe zeg ik, ja, Nationaal Natuurpark zuid kermeland En deze excursie gaan we genieten van het duinenlandschap. Uh, hoe de duinen zijn ontstaan en welke veranderingen zich de afgelopen eeuw hebben voorgedaan. Uh, wie zijn hierbij betrokken geweest en welke invloed hebben de mensen gehad op de duinen. Iederjarige tijd heeft ze hun eigen schoonheid en er is altijd genoeg te zien. In de, de winters lijkt de natuur stil te staan. Maar hoe bereiden de bomen en de planten zich voor op de koude tijden? En als we geluk hebben, kunnen we aan de sporen zien in het sneeuw of het zand... welke dieren in de duinen voorkomen. Nou ja, dat weten we onderhand al wel. Het de hetten. Eh, de hetten, ja precies. Ja. De hetten, de hetten en nog eens. de, de heten. Heten. Ja, ja, als ze nou zeggen, nou ja, dan loopt een buffalo. <lacht> en dan, moet je, dan is er eentje ontsnapt uit het uh, andere park. En um, dan hebben we het over... Um, uh, even kijken, de, de onze uh, de Europese bison. Uh, ja, die hebben we ook uh, lopen ja, bij, die hebben, bij, bij de zeeweg. Hè? Bij de zeeweg, ja, maar, dus, maar niet in het Nationaal Park zuid hoor. Daar, daar nog niet. Uh, dus uh, wat dat betreft, even kijken, je moet je wel even aanmelden. Dat is natuurlijk wel weer verplicht en dat kan via www.np.np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 Die is nog in volle gang en vanavond om 12 uur dan horen we weer de nummer 111. Dat is niet deze. Maar hij staat wel in de top 10, ook dit jaar weer van de top 2000. Bij onze collega's van Radio 2 tot een 12 uur dus die het lijst te horen. Maar je kan gewoon blijven luisteren, uiteraard, naar CFM. En wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met nu de pianoman, Billy Joel.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 David was still in the Navy and probably will And to see, to forget about life for a while Pas de chance aussi peu Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une ex, vaudrait mieux. En dan in de midden, in de winter, een beetje Tour de Franse uh, muziek. Uh, ja, moet ook kunnen, toch? Je hoort de Françoise, hardy en uh, commandedier adieu. Zo is het maar net. En uh, we gaan het nog even hebben over de nieuwjaarsduik. Want, uh, we zijn het goede doel vergeten. Ja, we zijn helemaal... Liete plaat en niet die band. Nee, maar... Uh, de, de, de. Het goede doel van de nieuwjaarsduiken. Ja, daar hoor je eigenlijk helemaal niemand over. En het goede doel is...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 en die heeft 90 jaar gevaren in 5 miljoen vaarten in totaal gemaakt. 5 miljoen kan je naar En uh, die dieselpomp is, uh, heeft plaatsgemaakt voor een elektrische variant. En gisteren is daar zeer afscheid genomen. En dat ging natuurlijk met, een, uh, met de treintjes. Want ja, uh, dat werd met grote woorden pijn voor echte pondliefhebbers. Zo schrijft de kant uh, van pond. Ben je ineens vuilnis geworden, want je doet niet meer mee.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 dat ook heel veel dingen doen. Nou, het is uh, zo'n beetje historie, een, een, een dieselpont. Uh, ja, dat is uh, dieselponten zijn voorbij. En wij zijn uh, niet voorbij, want wij zijn ook historie. Want we bestaan al 32 jaar, de lokale omroep. En uh, ja, vroeger, vroeger, nee, vroeger, daar komt hij hoor, uh, nee, de, oude, ja. de oude man. Vroeger, uh, toen hadden wij uh, tijdens uh, de uitzending een, uh, een phone-in.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 En uh, ja, daar, uh, daar deden ze altijd een uh, request-line. Uh, Oké. Okay. En uh, van die request-line hebben ze ook platen gemaakt. En dat is dit. hier. Lekkere plaat uit de jaren 80 zo. Uh, tot aan 4 uh, uh, uur. like to hear. Yo, my name is Earl. Can I speak to one of the Dynamic Three? Okay, hold on. Hello, the request line. Hi, my name is Joanne. I'm from downtown. And I'd like to talk to one of the Dynamic Three. This is Charlie Prince. Hey, Charlie Prince on your request line. I would like to know your name,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 Girl, you must come correct, and you might be the girl that I would select. Cause I'm the heavens above, but known to be the Prince Love. When it come to me and me, you do have to show. Hello, the request line. Lady, would you like to be mine? Come on with me, I'll do you no harm, but hypnotize you with my love and charm. But we'll get in the palm, I'll do better than that. I'll shuffle you around in my Cadillac kind of Cause I'm a grand priest, I'm a masterpiece. When I sweet talk talking, baby, I just won't see. But there's so many people tryna be like me. They it roll because it went on my eye with control